En uh, ja, hoe doe je dat praktisch? Uh, je hebt een ruimte hoe, of, of een, uh, een plek waar je de honden knipt. Een salon heet dat, geloof ja, ik. Hè? Ja. Net als een, een damenschapsalon heb je dus een, een ja. hondenknipsalon. Zeg maar. en, uh, ja, of dat noem je dan trimmen, geloof ik, hè, in plaats ja. van knippen. Ja. Waar, waar, waar komt dat door? Dat, dat woord trimmen, dat heeft te maken met een tondeus of zo? Ja, trimmen is eigenlijk een. Uh, uh, hoe zeg je dat? Een algemene naam voor ja, bijvoorbeeld het knippen, het plukken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 Ja, dat is wel bijzonder, echt leuk. En er eh, is in Zandvoort nog een hondentrimpsalon? Of ben jij iets nieuws gestart hier? Lijkt het wel? Um, ik, ja, dat is een lastige vraag. Ik geloof dat er nog wel iemand bezig is in Zandvoort. Maar hoe en wat en waar, dat. is niet zo heel ja, duidelijk. Nee, dat, dat weet ik eigenlijk niet. Zo dus je hebt goed. eigenlijk geen last als je het zelf denkt van de concurrentiepositie of zo. Daar nee. heb je geen nee, problemen mee. En de mensen weten je goed te vinden, ook via de internet? Ja, ik geloof het wel ik heb mm. natuurlijk uh, mijn website www.trimsloonsantwoord en ja uh, ja een, uh, een makkelijke naam zodat het voor iedereen goed te vinden is ja dat is natuurlijk ideaal en ja, uh, ja. Dat, uh, volgens mij is het uh, is het wel aardig bekend ja dat ja, is wel heel goed en hoe heb je het gedaan bijvoorbeeld met financiën ben je zo'n plan op gaan stellen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 she should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 Ja. Net zoals dat wij bij de kapper een boekje open doen en zeggen van nou, die koep willen wij hebben, <laughs> wil ik hebben. Zo kunnen bij mensen, mensen bij mij dan van tevoren op de website ook kijken van nou, uh, zo is dat hondjes geknipt, dat vind ik leuk. Uh, ja. Zo moet het er ongeveer uitzien. Wat ga ja. je dan een beetje aangeven?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 Niet dat het uh, heel nou, erg is, hoor, wat er gebeurt. Nee, <laughs> ja, als een uh, als een is. <laughs> ja, nee, maar goed. Dat, uh, ja. En uh, laten de honden zich makkelijk aanraken? Want ja, dat is toch allemaal dat je uh, aan zit en plukken en knippen en zo, <laughs> ja. en wassen. Ja, nou, sowieso de honden die veel vachtonderhoud nodig hebben. De honden met lang haar, honden met uh, plukhaar, haar, nou, noem het maar op. Uh, vaak zijn de mensen zelf ook veel met de hondjes bezig om te zorgen dat ze geen klitten krijgen. Mensen zijn vaak... Uh,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 Ja, maar niet echt iets vanaf kan halen. <laughs> maar goed, uh, ja, ja, mensen kunnen natuurlijk wel komen voor een wasbeurt om een hond een keer lekker te laten opfrissen. Of omdat de nagels te lang zijn. Uh, ook al zijn het kleine dingen, kunnen ze ook bij mij terecht. Ja, dat je natuurlijk ook zo, honden manicure. Ja. <laughs> ja, want dat is natuurlijk ook nodig. Dat ze prettig kunnen lopen en zo. Oké. Okay. Uh, ja, misschien kun je nog één keer uh, uh, straks de website noemen. Ik had nog eigenlijk nog een vraag van... Wij vragen altijd... Uh,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 Oké, okay. jij hebt misschien wel eens... Ja, ik hoorde dat jij wel iets uh, zelf een wedstrijd had gewonnen met, uh, uh, met een zangwedstrijd, klopt dat? Ja, met uh, het kunstfestijn, dat is uh, als je doet op hier uh, is antwoord. Ja, dat bedoel ik eigenlijk. Uh, ja. Dat is een aantal jaar terug, toen heb ik uh, met een uh, uh, pianist van mijn toenmalige band en gitarist hebben we meegedaan aan het kunstfestijn. Hebben we wat, uh, wat eigen muziek laten horen en uh, ja...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 Ja, muziek is heel belangrijk voor mij. Ja. Dus daar maak je ook een beetje tijd voor nog naast je hobby, zeg maar. Of naast je werk, bedoel ik. Je werk is je hobby, maar daarnaast ook nog ja, de muziek. Ja, ja. ja. ja zeker. Ja. Leuk. Ja. Nou, heel veel succes met alles. Ja, dank je wel. En uh, nou, ik hoop dat je veel uh, nieuwe klanten met nieuwe hondjes vindt. <laughs> dank je wel, dank je wel. <laughs> beginning of Everything I need Washing Cleaning Making everything new And my heart is free to love My heart is free to forgive My heart is free to move My heart is free do without your mercy. Father, forgive me for every time I withhold mercy. Lord, let me be one who gives mercy, as I have received mercy. I know your word says, oh God, that you are merciful. I know that your mercy triumphs over every judgment. Oh God, set me free from judgments. And Lord, I set others free from my judgments. Make us all free, Father. Make us all just like children, innocent. Oh God, make it a brand new day.